Rond 12 uur vanmiddag stortte tijdens werkzaamheden in de Goolsvesten het dak van een van de tribunes in. De oorzaak wordt nog onderzocht en ook de arbeidsinspectie en het openbaar ministerie stellen een onderzoek in. Het trainingskamp van de Twente-selectie in Zeeland is afgebroken en de open dag op 17 juli gaat niet door, net als andere evenementen in het stadion. De Limburgse vrouw die 18 dagen in Spanje werd vermist en gisteren werd gered, is ontslagen uit het ziekenhuis in Malaga. Ze had daar zelf om gevraagd omdat ze niet ziek is en eigenlijk alleen maar wil uitrusten. De Limburgse blijft daarom nog een paar dagen in Spanje voordat ze met haar familie terug naar huis vliegt. De vrouw van 48 raakte half juni vermist toen ze in haar eentje aan het wandelen was in de buurt van de Spaanse kustplaats Nerga. Na 18 dagen werd ze gevonden door een groepje wandelaars.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 Zandvoort heeft het en jij beleeft het. Zon. Zon, zee, Zandvoort en zomerhitz. ZFM. Dit is de zomer van ZFM. Met nu alternative FM. Ladies and gentlemen, introducing the chocolate starfish and the hot dog flavored water. Bring it on! Nou, en dat was hem helemaal nu. Dit was hem. Eh, namelijk, niemand minder dan eh, de Limbiskit. En dat was dag, Als zelden veel schuttingtaal in plaat werd gebruikt. Tenminste, dan was het wel bij deze. Welkom bij deze Alternative FM van deze donderdag 7 juli. Daar praten we over. Eh, we zijn weer terug twee weken eventjes weg geweest. Vorige week een, een herhaling van een uitzending die we... Een hele tijd geleden hadden gemaakt Daar was zelfs nog de stem van Menno Hoekstra in te horen Was de allereerste keer Dat we hier Fabiana Dammers over de grond hebben gehad En zij Speelde toen een aantal liedjes En daar was iedereen helemaal kapot van Daarna kwam ze nog een keer terug Op 5 augustus van het afgelopen jaar Dat is bijna alweer een jaar terug En inmiddels is ze bezig om nieuwe Opnames te maken voor, of tenminste voor haar debuutalbum Dat moet ik er dan wel even bij zeggen Heeft dus helemaal niks van doen met de huidige alternatief FM van vandaag En we gaan natuurlijk ook wat degelijke Gewoon ook wat regionale muziek draaien Maak je daar maar niet ongerust over Maar ik had zoiets van Nou moet me toch even een beetje links en rechts afreageren Op wat er allemaal geweest is En natuurlijk ben ik daar zelf enorm debet aan, want ja, als er uh, iets is, dan, uh, hè, je hebt wel eens van die momenten dat je het heel erg warm uh, krijgt, dat je vlinders in de buik zegt, en dan heb je gewoon hele domme dingen gedaan. Domme dingen, je zegt domme dingen, en uiteindelijk denk je, kut, dat had ik dus nooit moeten zeggen. Maar goed, het is uh, uiteindelijk toch gebeurd, en uh, ja, het, uh, kan, ja, ik ben gewoon verantwoordelijk voor mijn eigen uitspraken. En er kan er verder ook niks aan veranderen. Zo nuchter bekijk ik de wereld dan maar. Het is... Uh, ja, ik ben zelf natuurlijk ook een emotioneel mens. Maar goed, het maakt niet uit. Daarom is dit een beetje gevoelsmatig om een beetje de boel af te reageren. Woedende mannenmuziek. Uh, misschien omdat ik woedend op mezelf ben. En niks anders dan dat. Straks, uh, als het goed is, krijgen we ook uh, vriend Marcus van Dam hier over de grond. Uh, ik heb hem nog niet gezien. Zal ongetwijfeld ergens uh, tussen Zandvoort Noord. En uh, nou, als je het over de duivel hebt, dan trap je hem op staart. Hij is inmiddels gearriveerd. Maar voor die tijd gaan we eerst nog even gezellig een Rage Against the Machine-nummer draaien, dus Bullet in the Head. met uh, dat nummer The Executioner en dat uh, nummer dat ik, uh, ja, hebben ze van hun uh, EP, die Inventions of Breakfast, dat, uh, dat hebben ze ooit uh, uitgebracht, geloof het nog niet, in het uh, pakkenhuis Willemina. tenminste, daar hebben ze hem toen gepromoot en daar uh, ja, hebben wij uh, dat, uh, dat EP'tje van. Ze zijn ooit, hier ooit een keertje geweest. En dan hadden ze ook een keer meegedaan aan de grote prijs van Nederland. Bij de categorie um, Rock Alternative. Nou was ik heel erg nieuwsgierig of ze dat hadden overleefd. Maar uh, de. Welbekende internetverbinding... Die uh, laat het weer eens even voor de zoveelste keren afweten. Jammer, ja. ja. Ja, het is het typische geval van jammer. Maar er zijn zoveel uh, dingen jammer uh, als ik het uh, goed begrepen heb. Maar goed, laten we dat maar hier niet naar buiten toe brengen. Want ik denk dat we dan volgende week gewoon geen programma meer hebben. Dus uh, lijkt me niet verstandig om het daar eens over te gaan hebben. Okay. Ja, nou, Jij weet wel wat ik bedoel, Marcus. Uh, er was een wake-up call hier uh, binnen de CFM-burelen. Maar goed, uh, ik heb hier inmiddels... Uh, wel wat meer, ja, min of meer berichten over van wie de halve finalisten van de Rock Alternatives zijn. Zitten ze erbij? Nee. Ach, wat vervelend nou. Ze zitten er echt niet bij. Dat, is, dat vind ik nou heel erg jammer. Ik, zou, uh, toch wel, uh, ik had toch wel uh, iets verwacht van Palalalakka in uh, de halve finales van The Rock Alternative. Ze zitten er dus niet bij. Wat, uh, wat wel betreft zijn de finalisten, halve finalisten van de Singer Songwriters die zijn ook bekend. Laten we daar eens even naar gaan kijken wat daar uit uh, gerold is. Want daar zitten wel wat bekende namen voor ons dan in. En dat zijn dan uh, Juri Zwart die, uh, die er doorheen is gekomen. Maar ook Sus, de Groot, Souda Knight er ook door. Dus die gaan wij uh, sowieso ergens eind augustus nog een keer uh, terugzien en horen in uh, de halve finales van uh, de Grote Prijs van uh, Nederland. Uh, er zitten ook nog uh, wat uh, namen in die ik uh, hier geïnterviewd heb. Uh, dat zijn al eerder genoemde Joris Zwart. Um, maar ook Chris Kok, Angela Moira, dat zijn ook namen die ik uh, hier al uh, bij de Muziekboulevard uh, aan het woord heb gelaten. Dat zijn mensen die ook door zijn in de halve finale. Dus uh, sowieso gaan we daar... Uh, ...bij CFM's antwoord nog even op terugblikken... ...op de kwartfinales... ...maar dat doen we dan aan de hand van de finalisten... ...halve finalisten die nu bekend zijn. Ik denk dat ze in drie groepen nog... Uh, dat dat verder doorgaat. En dan zullen we zien wat daar verder uit uh, gaat komen. Nou, dat uh, kan ik in ieder geval dan uh, vertellen over uh, de grote prijs van Nederland. Wat doen wij dan ondertussen? Nou, we zijn ook driftig nu aan het uitnodigen van een aantal mensen die misschien uh, hier in de studio zouden komen. Nou, al hadden ze ooit uh, gezegd, uh, the against all odds, van uh, we willen graag komen. Nou, ik heb verder niks meer gehoord. De Red 17, de winnaars van de Rob Agda Award van het afgelopen jaar. Uh, daar heb ik inmiddels nu ook maar een berichtje achtergelaten. En uh, de winnaars van de Rob Acta Award van 2007-2008. En dat zijn... Skits of Lloyd. Die ook uh, nog uh, volgens mij in de running zijn. En ook daar loopt nu net een verzoek van. Of we uh, misschien uh, daar nog wat uh, aan kunnen doen. Dus dat uh, zijn sowieso al uh, dingen over muziek gesproken. 17 juli. Noteer het maar vast in de genus. Volgende week zondag. Dan hebben we hier Ganna van het Riet op bezoek. En die gaat dan ook een aantal nummers spelen. Dus dat uh, is volgende week zondag. Als we dan toch een beetje muziek boulevard en alternatief FM uh, in één uh, blik uh, noemen. Want... Dat zijn toch twee programma's die namelijk nou met elkaar verbonden zijn. Lijkt het wel even zinvol om dat ook nog eventjes te vermelden. Sowieso dus dat. En nou uh, was er ook nog iets uh, waarvan ik dacht... Hé, hey, dat is wel heel erg leuk. Hij produceert uh, veel... Deze man, en hij is ook bezig bijvoorbeeld met het nieuwe album van Kashmir Hakim. Dat is een singer-songwriter. Die zich een beetje toegelegd heeft. Op, een beetje boel. Een beetje boel toegelegd heeft op de folk. En uh, Rol Halfheid van Holst, zo heet hij. Voluit, is ook een van de, de mannen. Uh, bijvoorbeeld de EP van Kees Mayfield. Maar deze Ro Half Halfheid van Holst heeft zelf ook nog iets in elkaar ge uh, ja, gezet. En daar gaan we nu naar luisteren. is Rise Up and Start Singing. Rise up start singing. Rise up start singing. I planted a flower and now every hour I feel down. Rise up, start singing Broke up for hours, love is a power to count Rise up, start singing Rise up, start singing Rise up, start singing See, I was ready for love I had to be sure I was loving but nothing But nothing but love I was searching for soul But now even more I want to mean something For others souls. Landed the flowers Some say for hours and more Rise up and start singing You got me now I waited outside of your door Rise up, start singing. Rise up, start singing. Rise up, start singing. And what do we forget to know that I love you no more? You will never be happy if I walk right. I planted the flower and now every hour feel down Rise up, start singing Woke up for hours, love is a power to count Rise up, start singing Rise up, start singing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 dat Michiel Vrieswijk van de Play It Against Sam mij dit heeft gemaild en hij heeft gezegd van, zou je dat kunnen draaien? Nou, dat doen we natuurlijk, want Housers zijn hier ook geweest in onze studio met Jeroen, met Ella en de drummer. Ik ben even zijn naam kwijt. Sorry, drummer. <lacht> dat klinkt ook wel erg professioneel. Maar goed, we zijn toch enthousiast over dit, deze versie, Stay With Me. Ik kan me herinneren dat hij op de EP toch heel anders Klinkt. Maar dit is uh, toch de uiteindelijke versie, zo die als die zou moeten uh, gaan klinken op de radio. En daarom hebben we hem dus ook gedraaid. Row half height van Holste hoorde je daarvoor met Rise Up Start Singing. Leuk plaatje, denk ik wel. Uh, uh, het uh, doet even toch anders aan uh, dan het begin zou denken hè, van dit uh, programma. Met uh, bijvoorbeeld uh, Limp Biscuit en Rage Against the Machine. En uh, daarna uh, werd het uh, Palla Laka. En uh, nu gaan we wat, uh, wat even wat uh, weer in de sophisticated hoek uh, zitten. Nou, daar gaat wel een beetje weer verandering in komen. Uh, de band uh, van uh, Björn van de Ploeg. We kennen hem natuurlijk uh, van uh, Ethereal. Maar hij doet nog iets erbij. Je zou bijna zeggen hij hobbyt nog wat bij. Want we hebben hem op een gegeven moment ook uh, tijdens de Rob wordt ineens uh, zien uh, optreden in deze groep. En deze groep heet Trip Trigger en Be Here Now. My castles in the clouds Before it starts to crumble was dat met uh, Night of Night... Uh, ...een beetje uh, wat hier uit de buurt uh, komt... ...uit Haarlem wel te verstaan... ...en uh, dat nummer dat heette Night of Night... ...daarvoor hoorde je een ja, beetje de club van uh, Björn van de Ploeg... Uh, ...Trip Trigger, hier is Björn van de Ploeg... ...en hij is de basgitarist van Ethereal... Overigens, Ethereum gaat komen hier naar de studio. En wanneer? Ja, dat weten we nog niet. Maar uh, de jongens hebben al aangekondigd dat ze in augustus hier bij ons nog een keer uh, wat gaan vertellen over wat ze allemaal aan het doen zijn. Vinden we heel erg leuk, want uh, ja, het uh, gaat... Uh, perfect met deze band uh, in zoverre dat ze geloof ik al uh, geboekt zijn voor de Zwarte Cross ik dacht dat dat uh, zeer spoedig zijn beslag gaat krijgen, dus dat sowieso en uh, wat ze dan verder nog te vertellen hebben, ja, dat, dat, dat zullen we dan uh, op de augustusdag uh, uh, te horen gaan krijgen in ieder geval volgende maand dus komen ze hier naar de studio toe niet om te spelen, want als we dat gaan doen dan uh, denk ik dat wij hier een vet probleem gaan hebben ah, het zullen de buren vast wel leuk vinden denk het ook ja joh, gewoon ja, knallen met zo'n ja, metalband. We, we, gaan. We gaan. En uh, misschien dat we hier ergens nog een podiumpje voor zetten, weet ik veel. We vragen nog wel even aan, aan Nick Meijer of hij uh, dat allemaal goed vindt. Ja, dan hebben we die twee mensen in blauw die nu voorbij lopen. Dan krijgen we die meteen... Het uh... zou heel erg mooi zijn, maar ja, ik denk dat wij ook een print uh, krijgen. En ik denk dat onze voorzitter zegt, die mag je uit één gezak betalen. Ja, dat zou een beetje jammer zijn. Het lijkt me niet zo verstandig. Uh, welke band ook aangekondigd heeft om toch ook weer over nieuw materiaal te gaan praten is... Ja, we cook with fire. Kijk, dat zijn altijd hele leuke berichten. We gaan toch ook uh, zo direct even iets opsnoren van ze. Want uh, ja, dat blijft toch de opname Hello, Hello van vorig jaar in uh, juni dat ze hier waren. En toen ze hier ook uh, een aantal uh, nummers uh, speelden. Met een new guest in house. Ja, waaronder Hello, Hello. En die gaan wij zo direct gewoon weer draaien. Want... Ach, het, uh, het, het is gewoon een stukje promotie voor de, de band. En bovendien, het zijn ook leuke gasten. Dus uh, dat is dat, dat sowieso. Maar uh, zij hebben uh, in ieder geval bij Monden van Gunther Irmer, de grote man of de frontman van de band. Die heeft sowieso gezegd. Ik kom. En dan moet ik nog een beetje gaan hoesten ook. Uh, dat is dan hoog tijd dat we maar eens even weer wat uh, muziek gaan draaien. Een Zandvoortse band. Het zijn er twee. Stefan, uh, zeg ik het? Stefan, nee, Stefan Annemar dat is volgens mij uh, stamper. Ik heb het over ja. Olivier Annemar. Nee, St uh, Stefan Andema, Dat die speelt bij uh, uh, Nippel nog wat. Ik ben eventjes uh, precies de naam uh, kwijt van die band. Maar Stefan Annemar was van One More Band en Olivier is neef. Die is van de Mutated Minds Samen met Bas de Jong En uh, dan is er ook nog Judo van de band Die komt uit Overveen Dus je kan eigenlijk wel zeggen Deze band komt gewoon uit de buurt Mutated Minds En cheers Her your own world Ravolva met... Niet Ravolva... Radiohead. Hoe kom ik daarop? Uh, Ravolva is uh, de band die klaar staat. Uh, Radiohead was dat met uh, Paranoid Android. Van het uh, album Oké okay Computer. En daarvoor hoorde je She's in Her Own World. Van The Mutated Minds. Ik zei al... Uh, Ravolva staat klaar. En dan gaan we gewoon ook... Uh, ja, we geven gewoon gas. Hier is... Turnaround. Zullen we dat uh, maar even doen? Ja, hij staat toch klaar. Ja, je moet al met vlucht wel even zitten natuurlijk.